De republikein Herman Kane blijft in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zei dat tijdens een persconferentie, die door Amerikaanse nieuwszenders rechtstreeks werd uitgezonden. Kane spreekt met klem de beschuldiging tegen van vier vrouwen dat hij hen heeft misbruikt of heeft willen misbruiken. Kane gold het voor kort als een mogelijke winnaar van de Republikeinse voorverkiezingen. Maar door de beschuldigingen van de vrouwen is zijn populariteit flink afgenomen.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 Een inslag van een asteroïde van dit formaat zou op aarde een enorme ramp veroorzaken. Maar dat zal met deze asteroïden de komende honderd jaar zeker niet het geval zijn, zeggen deskundigen. Dan het weer. De dag begint met bewolking, maar daarna breekt de zon door. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu al wakker. Het Kamran en Ingelus Huston...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 Waar u vanaf vandaag gebruik kunt maken van een nieuwe spitstrook. En bellen we met onze man in Griekenland over de laatste ontwikkelingen al daar. Maar vandaag zit ook de studio vol met... Uh, ja, flesjes bier. Flesjes bier. En we betalen namelijk te veel voor ons biertje. Dat staat vandaag in Nieuwe Revue. Het heeft alles te maken met de wurgcontracten, waardoor bierbrouwerijen de zeggenschap hebben over horecazaken. En er is meer nieuws over de alcoholische versnapering. Het trappiste biertje wint aan populariteit... De brouwers kunnen de vraag zelfs niet meer aan. Kortom, reden genoeg om een echte kenner uit te nodigen. En bij ons in de studio zit Ron Rabouw, regiovoorzitter van Belangenvereniging Pint... en eigenaar van de Bierverbinding. Meneer Rabouw, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Legt u eerst eruit. Wat is Bierverbinding? Daar bent u de, de voorzitter van, de eigenaar. De, ja, mede-eigenaar. Um, vorig jaar ben ik samen met mijn collega voorzitter van regio Noord-Holland van Pint, een eigen bedrijfje begonnen. Ik ben uh, al 27 jaar werkzaam al in het onderwijs. En wij hebben samen besloten, uh, mijn partner en ik, om alle twee een stapje minder te gaan werken in het uh, normale leven En een eigen bedrijfje op te starten dat uh, de Bierverbinding heet en dat een uh, officieel de titel draagt van een commercieel bieradviesbureau. En, en wat, do wat doet dat, zo'n adviesbureau? Een adviesbureau die, uh, die kan allerlei dingen doen. Wij kunnen uh, avonden geven, cursussen geven. Wij adviseren horeca en restaurants... Uh, wat uh, wel of niet goede bieren zouden dus kunnen zijn... om uh, uh, op de kaart te zetten. We zijn uh, bezig met een uh, bier- en spijscombinatie. Van oudsher is natuurlijk wijn een heel bekend iets... om uh, bij een maaltijd te gebruiken, bier veel minder. En daar zijn wij uh, ook mee bezig. En uh, als eerste... Activiteit na jaar hebben wij afgelopen uh, juni uitgebracht. De Bierkaart van Nederland. En de Bierkaart van Nederland is een uh, ouderwetse uh, autokaart. Uh, waar als extra op staat uh, alle brouwerijen die uh, op 1 juni Nederland Rijk was. En hij is aan twee kanten bedrukt. Aan de andere kant zie je ook uh, horeca en slijterijen. Zodat je als je bierliefhebber bent. Uh, wel makkelijk in Nederland je weg kunt vinden. En u bent rege voorzitter van Pint. Pint is een afkorting en dat staat voor? Promotie, informatie, Nederlands traditioneel bier. Kijk, en uh, u heeft dus een bierkaart uitgebracht als bierverbinding zijn. Hoeveel uh, bierbrouwerijen hebben we eigenlijk in Nederland? Op 1 januari waren het er 113. En op dit moment zijn het er uh, begin 120... Er is echt wel uh, in de bierwereld bij kleine brouwerijen, dus je moet denken aan mensen die uh, alleen met z'n tweeën, met z'n drieën een uh, brouwerijje starten, uh, is er echt wel een, een soort van uh, ja, een klein hypeje aan de gang. En merk je dat uh, heel veel mensen dat willen uh, beginnen en dan kijken of ze op die manier ook een uh, bedrijfje kunnen starten. Ja, dus geen, uh, we kunnen niet meer zeggen dat ze gestaag groeien... maar ze komen als paddenstoelen uit de grond werkelijk waar. Als bier... paddenstoelen uit de grond, ja. Ja, ja de bierbrouwerijen. Uh, wat is je favoriete biertje? Mijn favoriete bier bestaat niet, omdat dat elk moment anders is. Maar ah. altijd... op nou, dit moment? <laughs> op dit moment. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat op dit moment uh, ik niet uh, normaal bier drink... maar als ik op dit moment een biertje zou moeten uh, drinken... dan uh, denk ik dat ik uh, uh, in deze tijd van het jaar naar een uh, bokbier altijd wel uh, heel erg geïnteresseerd ben... Ik heb één aparte bobby bij me wat ik erg lekker vind. Uh, of dat nou het lekkerste is, maar in ieder geval dat is wel heel apart. Dat is van een kleine brouwerij in Nijmegen. De brouwerij heet De Hemel. En uh, het uh, bier heet Moenen. En uh, nou, misschien gaan we het straks proeven. Wie weet, want uh, dat is uw favoriete biertje. Maar wat we steeds vaker horen is dat het trappistenbier populair is. Daar gaan we het straks met je over hebben hoe dat nou precies kan. En wie weet gaan we ze ook nog bieren proeven. Want bij ons in de studio dit hele uur Ron Rabau van uh, Bierverbinding. En terwijl het de grootste deel van Nederland slaapt, rollen de ochtendbladen alweer van de persen. We nemen ze alvast even met u door. Te beginnen met Spits. Faxen is helemaal 2012. Ja, u hoort het goed, we gaan weer faxen. Althans, artsen gaan weer faxen. Het elektronisch patiëntendossier is gist sinds gisteren definitief van de baan. Voor de private versie ervan was er weinig animo bij ziekenhuizen, apothekers en huisartsen. Volgens bits is de fax nu het enige alternatief.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 Het kabinet wil een halt toeroepen aan de medicalisering van de Nederlandse jeugd. Zo lezen we in de Volkskrant. Jongeren en hun ouders moeten beter leren omgaan met gedragsproblemen... en tegenvallende prestaties. De Centra voor Jeugd en Gezin moeten hierbij helpen. Dit zegt staatssecretaris Marlies Welthuis van Zanter-Hilner... CDA van Volksgezondheid. De laatste jaren is de jeugd geproblematiseerd. Elk probleem moet gediagnosticeerd met een etiket, ADHD... en verzin toch maar... Meer. Als een etiket is geplakt, wordt door de overheid hulp aangeboden. Daar moeten we vanaf en nu moeten we onproblematiseren. Die etiketjes moeten er weer af. Pleurt op met je haven, dat kopt de pers. In Rotterdam is jeugdwerkloosheid groot en ondertussen zoekt men in de haven veel mensen. Helaas is het geen match. De HR-managers zijn zo wanhopig dat ze bustours organiseren voor Rotterdamse jongeren. Wethouder Marco Florijn constateert dat veel jongeren alleen maar vies werk vinden... En dat terwijl het werk divers is en de lonen in de haven hoog zijn. In de pers ook een reportage over Occupy Amsterdam. Alle leuke meisjes hebben het hoofdstedelijke beursplein verlaten. Ze vinden het weer onveilig en voor hen in de plaats komen veel Oost-Europeanen en junks. Tot groot verdriet van de testosteronmannen. En tot zover het krantenoverzicht van deze ochtend. Straks gaan we verder praten over biertjes, want trappistenbier wint aan populariteit. Maar we gaan het ook hebben over bier dat te duur zou zijn. En dat heeft allemaal te maken met uh, een soort weurgreep bij, van, de, van horecazaken... door de grote bierbrouwerijen. En we gaan het hebben over een nieuwe Glossy. Een bekende krantenkatern is vanaf vandaag als Glossy te verkrijgen. Maar eerst gaan we luisteren naar de Nederlands beste zangeres. Wat mij betreft althans, dit is Wende Snijders met Padam Padam m'obsède jour et nuit Pourtant n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cette terre me rendra folle Mille fois j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix Ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souvientoir. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt. En je traîne.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 va toujours je Comme si tout mon passé Madame, padam, padam. faut garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul sur cette heure qui... Als ze nog eens lekker wakker worden op deze vroege ochtend op deze woensdagochtend. Wende snijders met Padam Padam. We zijn een file -land. Een vast ritueel voor autorijden Nederland is massaal stilstaan in de file. De een maakt zich met een muziekje op de radio, maar de andere irriteert zich juist aan alle andere auto's. Een van de vele oplossingen voor het fileprobleem is de spitstrook. Om de files op de A12 weg te nemen, is daarom op de weg richting Den Haag een speciale spitstrook aangelegd die vandaag open gaat. Bert Helleman is daarbij. Hij is van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij met de nieuwe spitsstrook? Wij zijn heel blij met de nieuwe spitsstrook als Rijkswaterstaat. Uh, wij hebben uh, inmiddels uh, ook uh, uh, metingen verricht aan de bestaande spitsstrook. En wat wij zien is dat uh, de doorstroming uh, toch aanzienlijk uh, verbeterd is op, uh, op de meeste trajecten. En uh, nou, dat varieert van, uh, van, uh, van 5 tot, uh, tot 80 procent verbetering van de doorstroming. Dus uh, nou, wij zijn daar uh, zeer tevreden over. En wanneer spreekt men van een verbetering van de doorstroming? Minder files? Minder files. Uh, die 50 tot 80 procent uh, uh, betreft uh, zeg maar de vertragingen die uh, weggebruikers opdoen op het wegennet. En uh, uh, dat betekent dat de, de, de snelheid en uh, het aantal files, uh, de snelheid toeneemt dat het aantal files uh, duidelijk is afgenomen. Verwachten we dat ook op het traject Utrecht-Den Haag, want daar wordt zo in de buurt van Zoetermeer vandaag die spitsstrook geopend? Ja, dat verwachten wij zeker. De, de spitsstrook uh, die trouwens aan de linkerkant van de rijbaan ligt, die uh, is al uh, langer aanwezig tussen uh, Gouda en uh, Zoetermeer. En eigenlijk ontbrak dit laatste stukje, uh, waardoor er toch nog wat filevorming ontstond uh, nabij Zoetermeer, de afrit. En uh, wij gaan ervan uit, en we hopen dat ook, dat uh, de doorstroming door het laatste stukje spitsrook, wat morgen wordt overgesteld, uh, zal verbeteren, waardoor de files uh, voor het verkeer uit Gouda uh, uh, verminderen. Maakt het nou uit, want u geeft aan dat deze aan de linkerkant ligt, of u aan de linker of aan de rechterkant ligt? Ja, er zijn. Uh, staat kent uh, twee uh, typen spitsrook, en ik, uh, ongetwijfeld zullen weggebruikers uh, dat ook gemerkt hebben. Uh, bij ook rechts, daar wordt uh, de vluchtstrook als uh, extra rijstrook gebruikt uh, tijdens de spits. Uh -huh. En uh, we hebben ook een oplossing waarbij we binnen de bestaande verharding de extra rijstrook aan de linkerzijde maken. En waarbij de vluchtstrook blijft behouden, maar waarbij de, uh, die extra rijstrook smaller is dan de andere rijstrook. Precies. En wat ik me wel eens afvraag is dan, als, buiten de spits, om als er dan toch druk op de weg is... Waarom wordt dan niet altijd die spitszak ook gebruikt? Soms blijft dan een rood kruis boven hangen. Is dat, zijn daar regels voor? Ja, wij hebben natuurlijk als Rijkswaterstaat... Uh, willen wij sowieso de veiligheid kunnen garanderen. Dus uh, als wij praten over spitszaken rechts... Uh, waar we de vluchtstrook gebruiken... dan willen we die vluchtstrook zo lang mogelijk beschikbaar houden... voor weggebruikers. Uh, dus dat betekent dat wij in die gevallen... dus niet zo snel uh, die spitszak uh, het hele etmaal willen openstellen... Voor spitsstroken aan de linkerkant geldt dat uh, die strook dermate smal is. Dat wanneer wij hem openstellen, we altijd een snelheidsverlaging instellen. En dat zou betekenen dat uh, buiten de spits, wanneer die spitsstrook wordt opengesteld, de snelheid ook lager is. En uh, wij hebben onderzoek gedaan naar weggebruikers en die zijn daar niet zo blij mee. Dus die hebben dan liever dat die strook dicht blijft op het moment dat het niet echt nodig is. En dat zij uh, met de normale snelheid uh, uh, over die weg kunnen rijden. Wordt het dan niet eens tijd dat daar ook een campagne omheen komt? Want volgens mij is dat het leidt bij mij soms tot frustratie. Dat ik denk van hé, had nou die spits ook geopend, dan had ik door kunnen rijden nu uh, wordt het wat drukker. Dat we nu ook weten hoe dat precies zit. Want nu vertelt u dat. Maar is, daar niet, is het niet belangrijk dat veel meer weggebruikers dit weten, zodat het tot minder frustraties leidt? Ja, nou daar heeft u uh, volkomen gelijk en dan heeft u ook wel een punt. Uh, wij uh, hebben onlangs, uh, en die is nu reeds beschikbaar, een website geopend waarin wij uitleg geven over de spitsstroken. En met name ook uitleg geven over wat er van weggebruikers wordt verwacht. En waar zij, hoe zij moeten reageren, bijvoorbeeld in geval van pech. Want dat is ook nog wel een punt. Dat de informatie over hoe te handelen wanneer zij pech krijgen op een spitsstrook aan de rechterzijde. Dat zij toch wat in verwarring worden gebracht over de status van de vluchtstrook. En wij hebben bij dat soort uh, spitsstroken hebben wij ook pechhavens als uh, aanvullende maatregel voor de, het uh, behouden van de veiligheid. Uh, en die vluchthavens, uh, ja, daar willen wij eigenlijk van dat wij die, dat pechgebruikers bij Pech, ook die vluchthaven, altijd gebruiken. Dus ook als de spitsrook is gesloten, uh, zouden wij willen dat die pechgebruikers op de vluchthavens gaan staan. Ja, en nu had ik nog een een vraag in mijn hoofd. Er zijn natuurlijk veel meer file knelpunten in Nederland. Waarom worden daar niet ook spitsdroken aangelegd? Ja, wij zijn, wat dat betreft moet je oppassen. En daar zijn wij ook wel alert op. Dat wanneer er ergens een knelpunt in het wegennet zit... dan is dat afhankelijk van de situatie... wordt er gekeken welke maatregelen nodig zijn om de doorstroming te verbeteren. En dan wordt er naar een aantal zaken gekeken... Zowel de benutting van de bestaande infrastructuur, maar we kijken ook naar de beschikbare ruimte. We, kijken, uh, we toetsen op uh, uh, regelgeving voor wat betreft luchtkwaliteit en geluid, wat uh, soms ook een belangrijk punt is. En waar we zeker alert op zijn, is dat wij als Rijkswaterstaat uh, zoveel mogelijk willen voorkomen... dat er door de aanleg van een spitsstroop, een knelpunt elders op het wegennet een nieuw probleem en misschien nog wel een groter probleem ontstaat. Ja, want dan ontstaat er alsnog file. Ja, en dan zou, uh, zou zeg maar die file nog wel eens langer kunnen worden dan uh, voordat de maatregel was ingesteld. Dus wij uh, gebruiken daar ook voor modellen om uh, vooraf te bekijken of een uh, capaciteitsverhoging tijdens de spits uh, effectief is of niet. Ja, en vandaag uh, dus op de A12 richting Den Haag. Een nieuwe spitsstrook viert u feest vandaag of gaat u er nog even overheen rijden om het te vieren? Nou, ik ga, er zeker, ik ga zeker feest vieren, want uh, ik denk dat elke spitsstrook die uh, geopend wordt, uh, een verbetering voor de doorstroming betekent en dus meer tevreden weggebruikers. En uh, ik denk dat ik nog wel even aan het eind van de dag uh, nog wel ga kijken of die, uh, hoe die functioneert. Kijk, nou vanaf vandaag dus kunt u in de spits gebruik maken van de nieuwe spitsstrook op de A12 richting Den Haag. Bert Heleman van Rijkswaterstaat, dank u wel. Graag gedaan. Ja, en bij ons in de studio zit nog steeds uh, Ron Rabau van de Bierverbinding. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is uh, bijna tien voor half zes en wij zitten hier gewoon met een paar biertjes voor onze neus en wat bierglazen. Want we hebben het dit uur over bier. De alcoholische versnapering, de laatste trends op dat gebied. En wat blijkt nou? Het trappiste biertje, dat wint nogal aan populariteit. Waar ligt dat eigenlijk aan? Weet u dat? Nou, ik denk dat het komt omdat uh, heel veel mensen een soort van nostalgie hebben... richting uh, de manier waarop dat uh, ja, gemaakt wordt of uh, de, de aura die eromheen hangt. Omdat het natuurlijk verbonden is met een uh, geloofsgemeenschap. Het is uh, de Orde der Trappisten. Je mag pas bier heten als je ge, uh, geproduceerd wordt binnen de muren van een klooster... en bij het productieproces in ieder geval één van de monniken betrokken is... Ja. Nou, dat heeft op mensen toch iets van... Nou ja, dat is wel heel apart. En uh, bij mij weten, want ik doe deze... Uh ja, dit beroep of deze hobby als hobby al heel erg lang, sinds ik 18 ben. En, uh, en jullie zien dat ik iets ouder ben dan 18, 52, voor degenen die dat zouden willen weten. Dus dat is een hele tijd. En uh, 34 jaar geleden waren er ook al 60 pistenbrouwerijen in uh, België en Nederland. En ook toen was het eigenlijk al heel speciaal om dat bier te drinken. Dus dat is eigenlijk uh, al die jaren hetzelfde gebleven. Er is nog een zevende bijgekomen. Er is een, uh, een achtste in aanbouw. En ja, op een of andere manier vinden mensen dat wel altijd wel heel apart... Eh, om op die manier met bier geconfronteerd te worden. En ja, ik denk dat dat de reden is. Maar het moet door, het moet door monniken worden gebrouwen... Dus op een gegeven moment sterft het uit. Ja, dat is, uh, als je kijkt naar de, de leeftijdsopbouw binnen een klooster... dan is het wel een uh, biersoort die uh, in ieder geval wordt bedreigd. Want op het moment dat uh, binnen dat klooster uh, geen monnik meer zou uh, leven... Uh, kan je dat bier al maken binnen die muren, maar mag het geen trappistenbier meer eten. Nee, dus op een gegeven moment is trappistenbier gewoon nooit meer... De, ja, als er geen monniken meer komen, dan is dat nooit meer. Dus uh, ja, dat, uh, dat is voor ons mensen natuurlijk moeilijk voor te stellen. Maar je ziet ook wel bij uh, zo'n zo klooster dat er zo nu en dan nog steeds uh, wel mensen daar uh, toch uh, dat, uh, dat leven aannemen. Uh, maar het is in ieder geval een, een, een mogelijk iets dat je meemaakt dat uh, een aantal van deze kloosters gaan sluiten om de dood dat er geen mensen meer zijn. Ja. Kunnen ze ook de vraag niet meer aan? Kunnen ze dit oplossen door de een of andere manier? Uh, het is in ieder geval een spagaat waarin ze zitten. Want de vraag uh, neemt alleen maar toe, naar nou, dit soort bieren. Terwijl natuurlijk inderdaad de mankracht aan die andere kant afneemt. Nou, er staat er uh, officieel dat één monniker bij moet, volgens mij moet bij betrokken zijn. Dus je mag ook wel andere mensen in, uh, in loondienst nemen. Maar uh, ja, dat is uh, absoluut een bedreiging. Ja. Waar we normaal gesproken misschien op dit tijdstip een kop koffie zouden testen. Of zouden kijken wat de beste chudorans is. Gaan we eens wat uh, bieren proeven. U hebt wat bieren meegenomen? Ja. Nou, een aantal bieren meegenomen van veel kleine brouwerijen in Nederland. Ik kijk even snel, maar ik heb zeker geen groot commercieel bedrijf meegenomen. En als eerste, dat leek me wel grappig, we hebben ooit eenmaal zelf een bier gebrouwen. Kijk. Dat hebben we gedaan bij de brouwerij De Praal in Amsterdam... Wel uh, vrij opmerkelijk, omdat dat uh, een brouwerij is die met uh, mensen werkt met afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt een brouwerij helemaal mechaniseren en uh, computer gestuurd maken. Maar ik kan ook een heel aantal werkzaamheden handmatig houden. Nou, laten we eens even kijken. In de en... ene hand heeft u een bruin flesje vast en in de andere hand zie ik, uh, zie ik de opener. Dus ja. uh, laten we eens even kijken of dat lukt om het open te krijgen. Kijk, iemand met 34 ervaring, dat gaat helemaal goed. Precies, in een, en... een mooi glaasje. In een klein mooi glaasje. Goed natuurlijk schijn houden. Twee vingers schuim, hè? Nou, meer zelfs, ik. Nou, hij is wel goed. Ik kan dan ja. aan jou de eer met het eerste glaasje. We gaan, ja. we gaan proosten, of mag dat dan mag met bier? Dat, mag dat met bier? Mag je eigenlijk proosten? Want wat, wat zijn daar eigenlijk de etiketten over? Ja, je, je mag zeker proosten als je gaat drinken. Ja. Uh, als je bier gaat proeven, zoals we misschien een beetje nu doen... is het niet heel erg gebruikelijk om te proosten. Nee. Oh. Omdat mensen dan uh, toch veel meer met geuren en smaken bezig zijn. Nou, ik, ik ruik in ieder geval een soort uh, zoetige smaak. Ik, uh, kan dat? Ja, het, het, het, absoluut kan eens wat zoetig zijn. En uh, het is een, uh, ook een beetje fruitigheid wat je denk ik in, dit, uh, in de geur hebt. Uh, heeft te maken met een bepaalde hopsoort die wij in dit bier gebruikt hebben. Uh, bier is toch wel een soort modeartikel vergeleken bij wijn denken wij uh, wel eens. Uh, aan allerlei trends onderhevig. En uh, binnen het, uh, de kleine bierwereld is het uh, de laatste jaren... Uh, zodat men heel veel met nieuwe hopsoorten uh, uh, experimenteert. En in dit bier zit een Nieuw-Zeelandse hopsoort. Het bier heet uh, Francis Koner. is een uh, dunkelweizen, zoals men dat noemt. Het is een uh, Duitse bierstijl uh, witbier. Maar uh, dat is net wat anders dan de bij ons veel bekendere Belgische witbieren. En wij hebben dus een... Uh, een nieuw Zeelandse hop daarin gebruikt die dit uh, fruitige of uh, ja, wat ik, ik vind hem echt heeft. lekker. Ik vind hem wel fruitig dat, dat uh, staat me wel aan. Het, het, het, het ruikt goed. Verschillende soorten hop, verschillende granen. Een, een bier wat u zelf ooit uh, dus gebruikt heeft met samen met de Praal in Amsterdam. Nou, het, het, het is een beetje is een raar. Is het tijdstje misschien om, een, om, om bier te drinken, maar ja, het, het ruikt goed. En het smaakt goed. En ik moet uitkijken dat ik nu niet ook daar echt van ga genieten... door boeren te gaan laten. Want dat zou natuurlijk ongepast zijn. En wat wel heel bijzonder is dat, hoe u over bieren spreekt. En daar gaan we straks uh, verder naar luisteren ook. Want u spreekt echt over met passie en, en niet van uh, doe mij een biertje. En dan heb je hebt vaak mensen die over wijn met passie spreken. Straks gaan we meer met, verder over, met u praten over, over bieren en de laatste trends. En waar we vooral op moeten gaan letten met Ron Rabau van de Bierverbinding. En we testen straks natuurlijk nog een, een volgend biertje. Maar we gaan het eerst hebben over de vrouwelijke lezers van de Telegraaf... want die hebben natuurlijk elke week hun eigen bijlagen in de krant. De bijlage De Vrouw wordt wekelijks bekeken door Veel Vrouwelijk Nederland... maar deze bijlage zal voorlopig niet verdwijnen... maar de redactie zocht wel naar een nieuwe uitdaging. Ja, Vandaag wordt daarom de Glossy-vrouw gelanceerd en dat doet mij deugd. Hoofdredactrice van vrouw Marieke het hart legt uit... waarom deze eenmalige uitgave in de kiosk te vinden is. Goedemorgen, Marieke. Goedemorgen. Ja, Waarom moest er nou een Glossy komen? Nou, er waren vrouwen die zeiden van goh, hij is altijd een beetje dun uitvatemeeens, 48 of 56 uh, pagina's. En, uh, uh, en, er, en aan de andere kant ook vrouwen die niet elke week het graag lezen en die zeiden van uh, je kan vrouw nooit kopen, dat is zo jammer. Dus toen dachten wij, weet je wat, we gaan uh, voor de wintermaanden gaan we een hele lekkere, dikke, glossy vrouw maken. Van 140 pagina's en die gaan we in de winkel leggen. En wat kan vrouwelijk en, Nederland verwachten in deze editie? Nou, eigenlijk alle pijlers die gewone vrouw ook heeft. Dus de columns van Daphne Dekkers en uh, Sandra Schuurhof en uh, uh, een heleboel uh, waar gebeurde verhalen en mode en beauty en uh, alle pijlers van vrouwen die er normaal ook in staan. Alleen veel meer, dus we hebben nu ja, die laatste pagina bij ons, die heeft Vrouw Verteld, ik weet niet of jullie die kennen, die is het meest populair. We hebben nu zes pagina's van gemaakt. Doe maar. En, uh, <laughs> en vier pagina's puzzelen en een leesverhaal erbij. Dus het is gewoon, en, uh, het interview staat niet op vier pagina's, maar op acht met Isa Hoes. Dus het is gewoon allemaal net wat meer en lekkerder, zodat je echt een uur uh, op de bank uh, kan gaan zitten uh, lezen. En krijgen jullie alleen maar, want ik hoor je nu een paar keer zeggen, de vrouwen, de vrouwelijk Nederland die, die dat laat weten. De mannen ja. dan? Hoor je daar niks over? Jawel, uh, er zijn ook wel mannen die zeggen van, nou A, is 40% van ons lezerspubliek is man. Dus uh, uh, ik denk dat er ook heel veel mannen zijn die vrouwen lezen. Maar uh, ik weet uh, dat de telegraaf gaat uh, volgend jaar, dus in 2012, ook uh, twee maal uh, met een bijlage man komen. Dus die worden niet vergeten. Ah, nou, ik, ik ik, hoewel ik in mijn ene hand dit met een biertje vast heb, ben ik een van die mannen die elke zaterdag of meestal op zondagmiddag uh, de vrouw van voor naar achter leest om heel mooi bij oh, te zijn. Goed. En dan kan ik de hele week weer uh, mooi scoren. Oh, met wat, wat, wat ik allemaal weet. Ja. Ja. Maar wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de glossy vrouw en de glossy Linda? Wat zit daar voor verschil in? Nou, er zit een heel groot verschil. de prijs, wij zijn maar 2,99. En uh, ja, de Glossy Linda, ik, de, ik vind, kijk, het is een Glossy uitgave van vrouw, maar het is wel vrouw. Uh, dus uh, het is um, ja een beetje een kruising tussen zeg maar uh, Linda en gewone vrouw. In die zin dat uh, het ziet er wel allemaal heel mooi uh, gefotografeerd en uh, gelikt uit, maar het blijft natuurlijk gewoon, uh, het blijft natuurlijk gewoon vrouw. En ik denk dat ook het, het verschil is vooral uh, dat we ons richten op ja, zeg maar de telegraaflezer is tussen de 18 en 80 jaar, zoals we dat nu ook doen. En vandaag dus de lancering van jullie nieuwe eerste editie van De Vrouw. Wat wordt het voor een feestje vandaag? Ja, we hebben dus een, we hebben dus een feestje in, uh, in Amsterdam, uh, wat helemaal in winterse sferen is. Uh, uh, het is uh, helemaal winters aangekleed. En alle bezoekers krijgen hem ook uh, in een icepack uh, uh, uitgereikt. We gaan het eerste nummer uitruiken aan, aan Isa Hoes. Die staat op de cover en die heeft een groot interview uh, ja. gegeven. En uh, ja, ja, ik hoop dat het, een, dat het een enorm succes gaat worden. Ik vind het heel spannend. En mocht het nou een groot succes worden, wanneer kunnen wij de tweede vrouw verwachten? Ja, dat weet ik nog niet. Ik denk wel dat we het dan volgend jaar weer eentje gaan uitbrengen. Of misschien wel twee. Maar uh, weet je, ik, ik, ja, ik hoop gewoon dat... Uh, ja, dat mensen hem leuk vinden en hem uh, inderdaad in de winkel gaan, uh, gaan kopen. Dat gaan we gewoon even afwachten. Vandaag de lancering. En wanneer kan, uh, kan ik hem gaan kopen? Morgen. Vanaf morgen voor... is, hij, is hij te kopen. Ja, voor 2,99 Kijk, dat is natuurlijk een koopje. Dus uh, de Glossie de eenmalig, dus wees er snel bij de Glossie vrouw vanaf morgen te kopen. Marieke het hart hoofdreactrice van de Glossie. Uh, nou, veel, veel plezier vandaag, vooral met het, uh, met het feest in de winterse ja. sfeer. En ik kijk, nu, ik kijk nu ook al uit naar die twee edities van De Man volgend jaar... Uh, maar ik blijf ook gewoon de vrouw lezen, want krijgt u geen genoeg van de glossie dan elke zaterdag ook bij de Telegraaf. Oké, okay, dankjewel. Het is bijna half zes en dat betekent tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met Martijn Middel. In Brooklyn is één bouwvakker gedood bij het instorten van een nieuw gebouw. Vier anderen raakten gewond, waarvan twee op dit moment in kritieke toestand verkeren. Tegen het einde van de dag stortte in de New Yorkse wijk een dak van golfplaten in... nadat er beton op was gestort. Een Amerikaans legermortuarium is onzorgvuldig omgesprongen met de resten van gesneuvelde militairen. Dat heeft de luchtmacht van de VS toegegeven. Zo raakte onder meer een enkel van een militair zoek, bleek een zak met lichaamsdelen onvindbaar... en werd er zelfs een bot van de arm van de marinier afgezaagd, zodat hij in zijn uniform in een kist zou passen. De zaak kwam aan het rollen door klokkenluiders binnen de Amerikaanse luchtmacht. En financieel nieuws. De Nikkei is in de plus geopend... en staat op dit moment op een halve procent winst. De Hang Seng opende ook positief, maar staat inmiddels in de min. In Hongkong staat een verlies van 0,3 procent op de borden. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Martijn. Middel met het Nieuwsminuutje. En dan zijn we natuurlijk altijd benieuwd wat het weer vandaag weer gaat doen. Als het goed is, hebben we aan de telefoon onze eigen weerman Stijn van Antwerpen. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. Wat voor dag wordt het? Ja, het is een, uh, op dit moment is het nog... ...plaatselijk zeer mistig voor het noorden van Nederland... ...maar de zon die gaat er vandaag weer flink doorheen komen... ...althans, dat is wel de bedoeling... ...en dan stijgt de temperatuur tot zo'n 11 graden. Nou, die 11 graden die is dan meer weggelegd voor het, uh, voor het zuiden... ...maar het wordt in het noorden dan uh, een graad of 8... ...nou, dat is op zich uh, vrij normaal. Het zijn normale temperaturen, die 11 graden... ...dat is nog net even ietsjes aan de zachte kant... Maar we gaan dus heel langzaam onderuit met de temperatuur. Maar niet toch richting is... die min 23 graden die voorspeld was voor november. Want wordt het nee. nou zo'n koude winter? Nou, het is, het is, dat is een verwachting. Dus het, het is eigenlijk een. Ze hebben graag dat dat het wordt. Maar of dat het ook daadwerkelijk gaat worden, dat is natuurlijk even afwachten. Het is natuurlijk tenslotte niet voor niets een, een verwachting waar je het dan over hebt. Ja. Maar um, ja, dus, er zijn wel uh, waardes dat het wel kouder dan gemiddeld zal gaan worden. Dus um, het is sowieso zeker, tenminste dat, dat komt voor in die verwachting, mm -hmm. dat het sowieso kouder dan normaal zou gaan verlopen. Dus dat is het eerste wat je er eigenlijk met zekerheid over kunt zeggen. Okay, en vandaag in ieder geval uh, 11 uh, graden in het, uh, in het zuiden van het land en 8 graden in het noorden. Dus het, uh, het, het, het verkeert nogal. En is dat ook de temperatuur van morgen en overmorgen? Nou, wat we morgen dus zien, eigenlijk uh, morgen dus nog uh, wel wat zachtere waarden. Dan Zoals we dan vandaag hebben. Dan komt er meer een zuidoostelijke stroming op gang, die dan net even iets zachtere lucht naar ons toevoert. Maar daarna, dan zitten we ook weer tegen het weekend aan. Dan lijkt de temperatuur toch ook voor een, uh, een groot deel van Nederland onder de 10 graden uit te komen... als maximumtemperatuur temperatuur met in de nachten dan ook wel weer toenemende forske halse. Oké, okay. dankjewel onze eigen WNL-weerman Stijn van Antwerpen met de laatste weerberichten. Um, het is inmiddels drie minuten over half zes. U luistert naar Radio 1, naar nou, Nu al Wakker. Ja, straks praten we verder met onze bierkenner. Maar eerst, hoe werkt dit? Wat vindt u daarvan? En waarom is dit zo? Vragen. We stellen ze de hele dag. En we geven ook de hele dag door antwoorden. En er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. Onze verslaggever Suziel van de Grift heeft daar helemaal geen last van. Zij gaat elke week op zoek naar antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Er zitten vind ik veel te weinig uren in een dag. Ik vind het daarom zonde dat ik van die uren ook nog eens acht uur slaap. Daarom vraag ik me af... Waarom heeft een mens eigenlijk slaap nodig? Zodat je lichaam zich kan herstellen van de drukke dag. Ja, het lichaam is toch een soort machine. Die kan ook niet eeuwig blijven doorgaan. Het verbruikt energie. moet weer opgeladen worden. Ik zou het niet weten eigenlijk. Het is een verspeelde tijd van je leven, denk ik. Uh, goeie vraag. Um, ik denk om jezelf weer op te laden voor de volgende heftige dag. Um, ja, om goed te kunnen functioneren. Nou, als ik niet slaap, dan krijg ik hele erge ballen. Om de hersenen goed te laten rusten en alles. Volgens mij en het lichaam ook. Anders gaat hij dood. Om uh, nou ja, eigenlijk alles te verwerken wat hij in een dag meemaakt. En uh, goed uitgerust aan de volgende dag te beginnen. Omdat het fucking lekker is. Ja, dat snap ik eigenlijk ook niet. Waarom eigenlijk? Ik ben op weg naar het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam om antwoord te krijgen op mijn vraag. Als het goed is, is daar een slaapdeskundige aanwezig die het antwoord weet. Inmiddels ben ik aangeschoven bij Isbrand van der Werf, slaaponderzoeker van het Instituut van de Neurowetenschappen. Isbrand, uh, waarom heeft een mens slaap nodig? En we slapen eigenlijk voor een aantal verschillende redenen. Uh, een van de redenen is dat uh, het lichaam groeit en herstelt tijdens de nacht. Er zijn een paar dingen die vooral tijdens de nacht lijken te gebeuren. Zoals afgifte van groeihormoon. Um, en daarnaast zijn er ook dingen die in je hersenen gebeuren tijdens de nacht. En die lijken heel belangrijk te zijn voor uh, je functioneren. Als een mens niet slaapt, wat zijn dan de gevolgen? Dan vinden die herstel- en groei werkzaamheden niet plaats in het lichaam. En dan heb je ook je hersenen minder tijd om te herstellen van de voorgaande dag. En dat betekent dus dat je... Um, ...de dingen van de voorgaande dag of dagen minder goed verwerkt aan de ene kant... ...en aan de andere kant minder klaar bent voor alles wat de komende dag moet gaan gebeuren. En zou het in de toekomst ook kunnen, want ik vind het eigenlijk soms wel nutteloos om te slapen... ...ik vind het zonde van mijn tijd, dat het in de toekomst minder nodig is, dat slapen? Dan moeten we manieren vinden om de slaap um, efficiënter te maken... Dat zou misschien kunnen. Op dit moment uh, lijkt het toch echt op dat een mens gemiddeld genomen zeven uur slaap nodig heeft. Met, uh, met, met grote variatie. Hè. Dus mensen kunnen tussen de 5 uh, en de 10 uur is normaal. Uh, er zijn ook mensen die zeggen dat ze ook korter kunnen slapen. Maar dat zijn toch echt uitzonderingen. En hoe kan het dat sommige mensen maar 5 uur slaap nodig hebben en de ander tien? Ja, dat, is, uh, dat wordt door ieder, ieder lichaam apart geregeld eigenlijk. Hè. Dus iedereen heeft zijn eigen setup. Point, zoals we dat noemen, voor de ideale hoeveelheid slaap en de ideale slaapduur. En eh, het lijkt ermee te maken te hebben dat de mensen die heel kort slapen, dat die heel compact slapen. Dus dat die heel snel vanuit hun lichte slaap in hun diepe slaap terechtkomen. Maar u bent nog niet aan het onderzoeken of het kan dat we überhaupt minder gaan slapen? Nou, ik weet dat we minder gaan slapen, want dat zien we heel duidelijk over de jaren, over de decennia heen. Dat we door de, de beschikbaarheid van alle media. En de door alle licht en verstrooiing en, en, en geluidsoverlast, dat we korter gaan slapen. En, dus dat is een gegeven. Maar we zijn niet actief aan het onderzoeken of we mensen korter kunnen laten slapen. Het lijkt erop dat kort slapen echt uh, nadelig is voor je hersenen. Niet alleen voor je, dus de, de structuur van je hersenen, maar ook voor je gedrag. Dus voor de, dingen, de, de processen die in je hersenen plaatsvinden voor je emoties en dat het op de lange termijn uh, ook kan leiden tot een kwetsbaarheid... bijvoorbeeld voor depressies of andere psychiatrische stoornissen. Dus dat is best een zorgelijke kwestie. Dus eigenlijk zouden wij deze trend niet voort moeten zetten... maar juist meer moeten gaan slapen. Klopt ja. en ik zou ook echt willen pleiten voor een soort van eerherstel van de slaap... een soort rehabilitatie van de slaap, want uh, slaap is belangrijk... Juist voor je functioneren overdag. Als je goed wil presteren overdag, moet je zorgen dat je goed slaapt. Dus je helpt jezelf door goed te slapen. Beter dan beknibbelen op de slaap zou je eigenlijk moeten profiteren van de slaap. Dus slaap vooral goed, slaap lang, maar slaap niet te lang. Lig in bed voor zolang dat nodig is voor jouw individuele noodzaken. Het zit er voor mij dus niet in om meer uren in mijn dag te maken door minder te gaan slapen. Want juist die slaap is heel belangrijk om je dag goed door te komen. En heeft u nu ook een vraag die u niet durft te stellen... bel ons dan even op 0800 112 en misschien wordt uw vraag volgende week in deze rubriek beantwoord. Ja, we betalen te veel voor ons biertje. Dat staat vandaag in Nieuwe Revue. Het heeft alles te maken met wurgcontracten... waardoor bierbrouwerijen de zeggenschap hebben over horecazaken. En bij ons in de studio zit nog steeds bierkenner Ron Rabauw. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ons biertje is te duur. Het wordt steeds duurder. Hoe, hoe kan het nou dat die prijs maar blijft stijgen? Ja, uh, dat, dat is natuurlijk voor een, een bioliefhebber altijd een lastige vraag. Maar in ieder geval weten we natuurlijk dat uh, een heel groot deel van de prijs wordt betaald door accijns. We weten dat uh, de grondstofprijzen, toch ook wat dat gaat, uh, net zoals alle artikelen die wij om ons heen hebben, duur, meer uh, duurder worden. Maar aan de andere kant weten we ook dat, uh, nou ja,. Uh, een goed draaiende bierbrouwerij die echt uh, groot en commercieel is... die uh, maakt uh, redelijk, wat, uh, redelijk wat winst. Dus je weet ook dat daar uh, op een of andere manier uh, goed geld in verdiend wordt. Dus dat je wel eens het idee hebt van nou, ik betaal nu wat veel voor mijn uh, bier... in vergelijking met nou ja, drie maanden terug of een jaar geleden. Ja, maar kunnen wij daar bijvoorbeeld iets aan doen als consument? Ja, dat zou misschien kunnen. Je zou er kunnen denken van ik uh, weiger dat bier dan uh, langer te kopen. Aan de andere kant merk je ook dat... Uh, uh uh, toch veel brouwerijen naar elkaar kijken, uh, elkaar volgen, denk ik dan. Uh, de, het is denk ik niet zo dat uh, heel veel uh, horeca gelegenheden uh, uitblinken door lagere prijzen. Maar dat zou natuurlijk kunnen. Er zijn wel voorbeelden bekend van uh, horecagelegenheden die wat goedkoper zijn en daardoor meer klanten trekken. Dus ik denk dat je daar wel wat invloed op hebt. Aan de andere kant uh, is een signaal afgeven van uh, uh, denk ik georganiseerd van uh, dit is te gek, uh, wel uh, nodig. Ik weet dat uh, afgelopen week... Uh ja, vorige week was dat. Uh, hebben we hebben uh, op een grote landelijke bijeenkomst. Uh, de mogelijkheid gehad om een petitie te ondertekenen. Dat uh, deze prijs toch ook al uh, heel erg uh, aan de hoge kant is. Aan de andere kant weet je dat je als consument maar beperkt invloed hebt. als je niet uh, massaal in actie komt. Maar zelfs voor de bierkenner, voor de bierliefhebbers. is het gewoon eigenlijk te duur geworden? Ja, dat denk ik uh, wel. Zeker omdat je soms ook. Uh, ja, bij kleinere brouwerijen weet je dat je wat meer moet betalen. En als je dan als liefhebber zulke bieren wil kopen... dan betaal je wel de hoofdprijs, ja. Nou, het zorgt er wel voor dat we misschien met mate drinken. Dat is ook belangrijk. Dat doen we deze ochtend uh, niet. Uh, want we zijn hier allerlei bieren aan het testen. U bent ondertussen alweer bezig om een volgende fles te openen. Kijk, dat is de ouderwetse plop. Uh, een biertje van ja, de Hemel. Biertje. Ja, een bier van de Hemel. Brouwerij in uh, Nijmegen. Een klein brouwerijtje. Uh, opgezet in een uh, setting dat je niet alleen je eigen bier produceert, maar ook uh, daar drinkt. Dus het is niet een bier wat je uh, enorm veel tegenkomt als je in het land reist. Uh, je moet eigenlijk naar de hemel toe. We zeggen altijd: je moet één keer in de hemel geweest zijn uh, in je leven wat dat er gaat. En uh, nou, kan dat, is, maar uh, de hemel? dat is mogelijk. Uh, ja, Het is een, een, een, een bier, een, een bokbier uh, met een hele typische geur. Hij is een stuk minder fruitig dan, de, dan die vorige? Absoluut. Uh, hij ruikt zelfs wat, uh, als je goed ruikt, wat rokerig. Want uh, in dit geval is het bier gemaakt met rookmout. De, een van de ingrediënten in bier is uh, gerst. En dat gerst dat kan op een bepaalde manier gedroogd worden. En in dit geval is dat dus uh, be, be, be, met, ro met ja. door van rook gebeurd. Nou, we gaan even de hemel in. Op, op de, de gaan hemel, kan man. Ja, we gaan hem even proeven. Ja, dat is een. Inderdaad, een donker bier. Een donker bier. Ja, maar ja. Een, een, een, een smaakvolle, een smaakvolle bier. Je zou eigenlijk al bijna een wijntem willen zeggen. Met een lekkere nasmaak. Ja, ja absoluut. Een, een, een, zeker ook een nasmaak die wat langer blijft hangen dan bij de vorige. Ja, het viel vorige... je eerder misschien. Ja. Het, het, het, het, het bier van de vorige is toch veel meer uh, snel. Uh, ja, weg en uh, op die manier kan je wat makkelijker drinken. Dit bier blijft duidelijk uh, wat langer in je mond hangen. Als wij zo praten en ik uh, let daarop, dan heb ik tien seconden na een slok nog steeds uh, bier smaak in mijn steeds. mond. Ja. Ja, ja, nou, we gaan de uh, komende minuten ervan blijven genieten terwijl we over een ander onderwerp gaan hebben. Maar Ronde ons zit nog bij ons in de studio. We gaan straks nog één keer met u uh, praten over de laatste biertrends. Maar we gaan het eerst hebben over iets heel anders. We gaan het hebben over dierproeven. Medicijnen tegen Alzheimer, migraine en zelfs kanker. Een groot gedeelte van het ontstaan van dit soort medicatie komt voort uit het doen van dierproeven. Die dierproeven zijn al sinds jaar en dag onderwerp van een stevige ethische discussie. Op 1 januari 2013 komt er een nieuwe Europese richtlijn voor de bescherming van dieren in wetenschappelijk onderzoek. Vandaag wordt erover gepraat op het jaarlijks congres van de Biotechnische Vereniging in Egmond-en-Zee vereniging vertegenwoordigt medewerkers die betrokken zijn bij de dierproeven. En Flip Klatter is de voorzitter. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen in deze nieuwe Europese richtlijn? Nou, er uh, zijn eigenlijk geen veranderingen. Het is een complete nieuwe uh, richtlijn die opgesteld is. En um, ja, die richtlijn die zorgt er voor dat de bescherming van dieren beter geregeld is in alle lidstaten... Uh, dat experimenten die uh, worden ingezet, en die, die gedaan worden, dat die op een betere manier worden, um, worden uitgevoerd, op een, op een uniforme manier worden uitgevoerd, um, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken. Want is dat zo slecht geregeld dan? Wat zegt u? Is het zo slecht geregeld dan met de bescherming van dieren? Uh, nee, het is niet zozeer slecht geregeld, maar we hebben, uh, er zijn toch wel verschillen. Want uh, als u naar Nederland kijkt, is de regelgeving uh, in, in Nederland heel erg goed. Uh, we, zijn, we, zijn eigenlijk, uh, we hebben de beste regelgeving in de wereld, mag ik wel zeggen. Samen met Engeland. Maar er zijn natuurlijk landen waarbij het niet zo goed geregeld is. Uh, en dat wil niet zeggen dat het slecht geregeld is. Maar het is wel uh, goed dat deze richtlijn nu gaat zorgen voor een uniform beleid. Dus waarbij we de landen waarbij het minder geregeld is, toch enigszins in de buurt komen zoals wij dat in Nederland en Engeland geregeld hebben. En nu komt u vandaag met de biotechnische vereniging bij elkaar in Egmond-aan-Zee. Verwacht u dat dat daar demonstranten aanwezig zullen zijn? Nee, moet ik eerlijk bekennen dat we dat, dat, we dat niet verwachten. Ik weet eigenlijk ook dat het niet zo is, want meestal worden wel geïnformeerd als dat het geval is. Ja. Uh, dat, dat is ook de laatste jaren niet meer het geval, moet ik zeggen. Want ook uh, um, ja, proefdiervrij, dierenbescherming, die zijn hier aanwezig. Maar er wordt dus veel bij de samengewerkt, dus eigenlijk kunnen we concluderen dat nu met die richtlijn het gewoon goed geregeld is, dat er dus ook niks meer te klagen valt. Nou, dat is ook niet helemaal terecht, moet ik eerlijk bekennen. Um, als we even kijken um, naar de vereniging die ik vertegenwoordig, dan is het zo dat we uh, die richtlijn, die moet dan één en dat zei u al correct, die moet 1 januari 2013 worden ingevoerd. Uh, maar dat wordt dan... Via een, een herziene wet op de dierproeven in Nederland wordt dat, uh, wordt dat actief gemaakt. En waar wij als Biotechnische Vereniging naar streven is dat juist uh, de, de opleidingen voor de, voor de leden van de Biotechnische Vereniging, dat zijn dieren zoals biotechnici, biotechnici zijn mensen die het proef- experimenteel werk kunnen ondersteunen, ja. Um, ja, dat dat goed in die WOD wordt opgenomen. Want die wet op de dierproeven wordt opgenomen. En dat, en dat zien wij niet helemaal goed terug in die richtlijn. Dus we hebben, hebben een hele hoge opleidingseis uh, in, in Nederland ten aanzien van, van die functies. Maar dat willen wij als vereniging weer terugzien in de, in de wet op de dierproeven, in de herziende wet op de dierproeven. Nu zien bepaalde landen nemen het minder nauw wat betreft dierenwelzijn. Hoe denkt u nu dat deze nieuwe richtlijn deze lidstaten van de Europese Unie op het rechte pad zal zetten? Zal dat, zal dat lukken? <laughs> Nou, dat klinkt een beetje negatief, zoals u zegt. Dat ze, dat ze, ze, ze, hebben, ze, ze zitten niet op het niveau van ons. Ik, ik, ik kan het even... Dat is niet, ook niet alleen via die richtlijn voor elkaar te krijgen. Ik, ik, ik zal een voorbeeld noemen. Ik ben naast voorzitter van de Biotensische Vereniging... ben ik ook directeur van het Proefdienstinstituut van het UMCG... Universitair Medisch Centrum Groningen. En heel vaak komen er, of regu, regelmatig komen er ook... Uh, in, Instituten, mensen van instituten, manager van instituten bij mij uh, om te kijken hoe wij het uh, geregeld hebben. En dan, en dan zijn, dat, zijn dat managers van uh, instituten uit, uit uh, bijvoorbeeld Roemenië of Turkije. En daar, is het, daar hebben ze niet die mogelijkheden die wij hier in Nederland hebben. Want praat ik over Groningen: hebben wij een hypermodern instituut die, ja, die, dat is een van de modernste in Europa. Dus die mensen kunnen bij ons kijken hoe, hoe wij het voor elkaar hebben. En dat wil niet zeggen dat uit een, uit een arrogante houding moeten doen. We moeten juist vertellen hoe wij bepaalde dingen hier geregeld hebben... zodat zij daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Ja, het gaat dus steeds beter met de dierproeven... dankzij ook die regelgeving, die richtlijn die per 1 januari 2013 zal komen. Vandaag wordt er in ieder geval over gesproken in Egmond-aan-Zee. Meneer Klatter, dank, dank u wel en u zal daar de hele dag aanwezig zijn. Het is inmiddels ja, 13 minuten voor zes. En het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen om in hand te helpen. We beginnen met nieuwe revue. Brit staat met haar blonde kop niet alleen op de cover van de Playboy. Ze prijkt ook nog op de voorpagina van de nieuwe revue. Want is het tv-meisje een echt dom blondje of een slimme marketingtruc? Het weekblad ontdekte dat ze bij de wereldrijd door niet zo spontaan was. Ze kwam met bedachte antwoorden te herkennen aan haar langzame praten. Volgens haar omgeving is ze hartstikke echt. Bovendien is ze ontzettend aaibaar. Als je haar één keer hebt ontmoet, wil je geen slecht woord meer over haar horen. Ik neem nog trouwens net een slok van een biertje, want daar gaan we het zo meteen ook weer over hebben. En dat, daar staat ook een verhaal over in Nieuwe Revue dat het biertje steeds duurder wordt. Maar Nieuwe Revue ging ook op zoek naar de winnaar van de Gouden Jeroen Pauw Award. waar de gemiddelde man 13 sekspartners heeft, liet de presentator recent weten... met maar liefst 200 vrouwen het bed te hebben gedeeld. Johnny de Mol en Valeria wonnen net niet. De prijs gaat naar DJ Sean. Na eigen zeggen heeft hij met meer dan 1500 vrouwen de liefde bedreven. Wilt u trouwens ook kans maken op de prijs dan hier een paar tips... die ik overigens niet zelf bedenk, maar puur uit Nieuwe Review haal. Benaderen Aziatische vrouwen, want die zijn lekker makkelijk. En benaderen vrouwen van achteren... want dan kunnen ze ondertussen gewoon doorgaan met waar ze mee bezig waren. Mobiel bellen is gevaarlijk. De ene wetenschapper trekt deze conclusie en de ander vindt het klinkklare onzin. Vrij Nederland schrijft er deze week over. Terwijl in Frankrijk mobieltjes op scholen zijn verboden, is in Nederland niets aan de hand. De Gezondheidsraad trok de afgelopen 15 jaar keer op keer de conclusie... dat er geen oorzakelijk verband tussen gezondheidsproblemen... en blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van mobiele telefoons was. En dat is dus ook niet aangetoond. Er is een ware rel ontstaan rondom de openingsfilm van het ITVA. Dat is het internationale documentaire festival in Amsterdam. The Ambassador gaat filmen met Brugger, undercover als diplomaat in Afrika. Een Nederlandse zakenman is daarbij stiekem gefilmd. En nu is hij woedend, schrijft hij in Nederland. Willem Thijssen wordt in de film namelijk beticht van corruptie. Inmiddels heeft hij een brief geschreven aan de organisatie van ITVA en hoopt hij dat de film niet wordt vertoond tijdens het festival. HP De Tijd heeft het aan het begin van de winter over de trui. Het is een zogenaamde ik-uniform. Het is een politiek statement, een ijsbreker en zelfs een modeverschijnsel. In HP staan twaalf bekende truidragers, waaronder Steve Jobs met zijn kooltrui. De trui is een huid van wol, zoals ons huidje ooit bedoeld is. Iedereen hoort een trui in de garderobe te hebben. En tot zover de tijdschriften die vandaag weer zullen verschijnen. Ja, ik zei het net ook al. Een tijdschrift over zegt, we betalen dus te veel fonds biertje en uh, bovendien wordt het trappistenbiertje steeds vaker gedronken. Daarover hebben we in deze ochtend met bierkenner Ron Rabau. Kunt u nog één keer herhalen, meneer Rabau, waarom het trappistenbiertje nou zo populair is? Ja, ik denk dat dat uh, absoluut heeft te maken met uh, de mystiek van de monniken die het brouwen... en uh, de beperkte verkrijgbaarheid. Uh, ja. Als je een schaarste creëert, dan krijgen we zelf dat mensen het per se willen hebben. Ja, want ze moeten per se een monnik hebben, dat is het idee. Ja. En de schaarste kan zelfs zo ver gaan dat we straks geen trappistenbiertjes meer hebben, omdat we steeds minder monniken hebben. Ja, dat kan. Dus nu we er nog van kunnen genieten, moeten we dat misschien ook maar vooral doen. Dat is het idee. Misschien inderdaad alle trappistenbrouwerijen proberen te bezoeken en te kijken wat je kunt krijgen. En nu is het op dit moment, of de afgelopen jaren, misschien steeds populairder Antwoorden. Hoe zit het verder met biertrends? Kunnen we zeggen dat, we, dat je een aantal jaren hebt dat bijvoorbeeld het wit biertje opkomt en dan weer het bokbiertje in een bepaald seizoen? Ja, bier is absoluut een modeachtige -achtig, mode drank. Dus dat is absoluut waar dat je trend ziet van wit bier die populairder wordt en daarna weer wat wegzakt. Op dit moment heb ik, het zo te zien als laatste bier voor me, een oude bierstijl. Ook dat merk je, dat kleine brouwerijen kijken naar vroeger. En dan een bierstijl oppakken en dat eigenlijk nieuw leven inblazen. blazen. Als laatste bier heb ik hier bij me een... IPA, Indian Pale Ale, stamt eigenlijk uit de tijd dat Europa via zeilboten reisde op India. Daar was het bier eigenlijk de vloeistof mee te nemen voor de bemanning. En om dat bier nou beter bewaarbaar te maken en uh, tijdens die hele reis uh, drinkbaar te houden, werd het bier veel zwaarder uh, gehopt en werd het bier wat sterker gemaakt. En uh, we hebben hier van een kleine brouwerij uit Zeeland, uh, e uh, hebben wij een dubbel IPA. We gaan er nog één proeven. Ik dacht, uh, ja, dat is de laatste dan, hè? Nou, de laatste, nou, vooruit dan maar. Alles, uh, het hoort bij het vak. ik het proeven natuurlijk, ja. En ik hoop dat de politie niet meelijst deze ochtend, want ik moet zo meteen nog naar huis rijden. Nou, je, nou. Hebt, je hebt drie keer vijf centiliter gehad, dus dat moet kunnen. Dat moet zeker kunnen. Nou, we gaan eens even ruiken, want dat hoort, hè? U oh, ja. denkt misschien, u ruikt aan een wijntje of misschien tegenwoordig ook aan koffie, maar ook bij bier ruik je. Deze is weer wat zoeter. Hij zit een beetje tussen die, die andere twee in, heb ik nou het idee. Hier duidelijk een, uh, inderdaad ook een hoplucht. Hè? Dus, ja. uh, dat, dat associeer je nu bij met wat zoet. Sommige mensen associëren dat juist met een uh, fruit of een zuurtje. Precies. En dit is een uh, vrij sterk hol bier, dus je ruikt hier duidelijk uh, hop. Hmm. En daardoor is het ook echt bitter. Zeker als je doorgestrikt hebt, dan krijg je echt een bitter. Zit er effect. zit een goede nasmaak ja. aan. Uh... Een, een bittere nasmaak. Een en echt naasmaak. een, een bier Um, dat trappistenbiertje is nu ook al, hè, het West Vleteren is al twaalf jaar verkozen tot het, tot het beste ja. bier. Vindt u dat zelf nou ook dat het het beste bier is? Nou, privé vind ik dat niet. Omdat ik, uh, voor mijn smaak is West Vleteren wat te zoet. Uh, vergeleken bij andere bieren is West Vleteren duidelijk wel een, een bier met veel zoetheid. En ja, daar moet je echt wel uh, van houden. Of misschien juist uh, dat je zegt van, nou ja, toen ik... Uh, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden... begin bier drinken was... vond je ook zo'n bieren misschien wel heel interessant. Terwijl tegenwoordig uh, is het bier wat we nu voor ons hebben... voor mij een veel uh, uitdagende bier. Met uh, inderdaad veel smaak en uh, veel bitterheid. En nou ja, dat is misschien ook wel iets wat je moet leren drinken. Dus, is dat ook een voorwaarde voor een trappiste biertje? Dat er echt zo'n bittere nasmaak aan moet zitten? Nee, dat kan. Er zijn trappiste bieren met een bittere nasmaak. En er zijn ook trappiste bieren waar het duidelijk uh, ja, uh, veel zoeter is... Uh, tot slot, u adviseert onder andere restaurants over wat voor biertje zij moeten schenken. Dat zien we vooral tot nu toe met wijnen. Is dat nu ook misschien een trend, dat restaurants steeds meer gaan kijken wat voor biertje... en niet meer alleen maar naar dat grote bekende merk kijken? Ja. Dat, dat merk je goed. Je merkt dat uh, het restaurantwezen uh, daarop inspeelt. Zeker de wat luxere restaurants. Die kijken naast hun uh, wijnkaart toch ook meer en meer van. Is er ook een uh, bierkaart van uh, mensen die in de, mijn omgeving bier produceren. Want dat is natuurlijk ook vaak heel leuk. In Nederland hebben we niet zoveel wijn. Maar we hebben natuurlijk wel uh, heel veel brouwerijen. Dus je kunt vrij makkelijk zeggen. nou, In mijn omgeving heb ik een uh, wat kleinere brouwerij met heel speciale dingen. En uh, nou ja... Op die manier uh, kun je daarop inspelen als we restaurant zijnde. Nou, Rondra Bouw, jij, was een, jij bent een groot bierkenner en bierliefhebber. Bedankt dat je dit uur bij ons in de studio was en voor alle biertjes die wij uh, mochten testen. Ja. Had je een favoriet, Cameron? Of? Ja, waar zat de meeste alcohol in? Nee. Het, het waren alle die lekkere biertjes, bijzondere biertjes. Ik moet wel even kennen, het, het eerste biertje dat had wel iets heel erg bijzonders. Nee, met name ik heb, ik heb het ook met het eerste hop. biertje, dat dat fruitige dat is ja. maar bijgebleven, denk ik. Nou, ja, dank u wel. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Ronderbouw eigenaar van de bierverbindingen. vanuit Bier gaan we weer naar een heel ander onderwerp. We gaan het hebben over het onderwerp wat vandaag naar alle waarschijnlijkheid weer gaat domineren. Namelijk Griekenland. De hele nacht heeft het ook al gedomineerd. In Griekenland is het nu al een uur later en het dagelijks leven begint inmiddels. Maar het dagelijks leven heeft daar vannacht ook helemaal niet stilgestaan. In Griekenland is het een uurtje later. Hè? Het, het begint dus ook eerder. De nieuwe regering moet snel actie ondernemen om aan de ene kant Europa... en aan de andere kant zijn eigen bevolking tevreden te houden. Aan de telefoon hebben wij correspondent Stravels, de is live vanuit Griekenland. Stravels, goedemorgen. Goedemorgen. De nieuwe regering moet meteen aan de bak. Wat kunnen we vandaag verwachten? Ja, klopt. Nou, de regering is nog niet gevormd. Ze zoeken nog steeds naar de, naar de juiste minister-president. Die is er nog niet. De verwachting was dat vannacht de naam van Lucas Papadimos zou worden medegedeeld. Lucas Papadimos was de vice-president van de Europese Centrale Bank... en iemand die zeg maar, het vertrouwen geniet in Griekenland en daarbuiten... ...van, van het, het politieke stelsel. Nou, die heeft dus uh, afgezegd... ...omdat hij zijn eigen, uh, ja, uh, eigen uh, weg wilde inslaan... En, ...en bepaalde aspecten uh, van deze regering zelf opbouw regelen. De politiek schijnt dat niet te hebben gewild. Dus er is nog uh, een duidelijkheid over wie uh, de minister-president wordt. Wat kan men verwachten van deze regering... Nieuwe regering, wie dan ook aan het stuur is. Nou, ze moeten een immens werktraject afleggen en de volgende zaak binnen vijf maanden afronden. Dat is namelijk het instemmen en tekenen van nieuwe leningovereenkomst met de ja, IMF en de IFSF. De Europese Unie, eigenlijk. En het geld van de zesde blok van de lening incasseren. om in december aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Anders gaat het land failliet. Het tekenen en uitvoeren van alle. Ja, Aanvullende maatregelen ter hervorming van de werking van de Rijksoverheid, wat de Grieken hebben beloofd te doen. Het uitvoeren van alle maatregelen die door de vorige regering van Pampavreou wel aangenomen zijn, maar nooit uitgevoerd. Wegens vertragingen door stakingen, witte stakingen, politieke angst en gebrek aan coördinatie tussen de Rijksdiensten. En tegelijk het land voorbereiden op een rustige en een zachte overgang... naar de nieuwe, verkozen regering. Dat, de, dat, dat zijn de Niet stappen op. die de die nieuwe regering moet gaan zetten. Maar laten we laten nog heel even ja. focussen op vandaag. Um, er werd gesuggereerd dat gisteravond of in de loop van de nacht... wel bekend zou worden wie de nieuwe premier is... en wie de anderen zullen zijn die de regering ja. gaan vormen. Wat is nu de verwachting? Is het de komende uren? Is het een kwestie van een dag of misschien nog langer? Nee, het is een kwestie van een dag. Mijn schatting is dat uh, tot uh, vanmiddag... Rond drie, vier uur de uh, regering en uh, de, alle namen worden gepubliceerd. Um, wellicht is het al uh, afgesproken, maar eerst uh, moeten ze naar de president. De president moet dan alle leiders van de politieke partijen die in het parlement zijn verkozen... Um, die moeten ze bij elkaar uh, zien te brengen en dat gaat wel lukken. En, en daar worden de namen voor het eerst uh, meegedeeld... ...en daarna uh, naar iedereen ander. En hoe kijkt de Griekse bevolking nu tegen vandaag aan? Ik bedoel, zij zitten toch ook in spanning op dit moment? Absoluut, het is uh, eigenlijk het leven hier... ...het dagelijkse leven, wat, uh, wat jullie eerder zeiden... ...dat uh, gaat niet zo goed hier, denk ik... ...want iedereen uh, zit gespannen naar dit TV te kijken de hele dag. Uh, veel mensen die uh, zien hun toekomst... Eh, ...of alle mensen in Griekenland zien hun toekomst eigenlijk uh, afhangen... ...en wat voor toekomst dat zal zijn... Uh, van, ...van de nieuwe regering en van wat de politiek nou gaat doen in, met deze situatie. Maar en, zijn uh, ze wel positief gestemd? Ik bedoel, hebben nou, ze er wel het, vertrouwen in? Het is uh, de, de publieke opinie is verdeeld eigenlijk. Uh, ze, ze zijn positief gestemd dat Papandreou weg is eigenlijk. Uh, want dat uh, iedereen bijna vindt dat, uh, dat hij te lang is uh, blijven hangen. Uh, maar ze hebben wel, uh, eigenlijk weten ze dat uh, wie er ook komt uh, en wat er ook gebeurt, dezelfde maatregelen toch doorgevoerd worden. En dus hun salarissen zullen nog meer gekapt worden. Dus ze zien het wel somber in, maar met de enige lucht van, van, van hoop. Omdat toch andere personen aan, aan, aan het stuur komen en misschien dat ze het toch iets beter doen. Nou, de Griekse bevolking heeft er dus weinig fiducie in wat uh, de nieuwe regering zal gaan doen. En de verwachting is van onze correspondentenplekke Stavrots is dat vanmiddag rond een uur of drie, vier bekend zal worden wie de premier is en wie de regering gaat vormen. Ja, we zijn weer aanbeland in onze laatste minuut van nu al wakker op Radio 1. V vanavond zijn we natuurlijk weer te horen, Kalman. Ja, op radio 1 om half 7 is natuurlijk Joost Eertmans weer te horen. En dan met avondspits, met een kerstverse stelling. U kunt natuurlijk weer reageren via het of het avondspits. Maar WNL is er natuurlijk ook al vandaag eerder. Namelijk over een uurtje, dan zijn we er weer met vandaag de dag. Met Eva Jinek op Nederland 1. Wij zijn er volgende week weer op dinsdagnacht van 2 tot 6. Met nog steeds wakker en nu al wakker.